De zorgverzekeraars vinden verwijten van PvdA-leider Samson niet terecht. Samson vindt dat zorgverzekeraars onmogelijke eisen stellen... waardoor wijkverpleegkundigen nauwelijks aan hun werk toekomen. Voorzitter Rauwvoet van de zorgverzekeraars zegt dat de PvdA er mede voor heeft gezorgd... dat de veranderingen in de zorg door het parlement kwamen. Als wijkverpleegkundigen meer tijd nodig hebben om het werk goed te doen... dan is dat mogelijk, zegt Rauwvoet. Dan moeten ze wel overleggen met de verzekeraar. Het is voor mensen in de bijstand niet aantrekkelijk om tijdelijk werk aan te nemen. Dat zegt ACTAL, een adviesorgaan van de overheid. Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen krijgen vier weken wachttijd. In die tijd moeten ze proberen werk of scholing te krijgen. Maar als een tijdelijk contract afloopt moet dat ook. En volgens ACTAL hebben bijstandsgerechtigden vaak niet genoeg spaargeld om die periode van vier weken te overbruggen. In Mexico hebben dieven 7,8 miljoen euro in goud buit gemaakt bij een overval op een mijn. De Mexicaanse autoriteiten gaan ervan uit dat een medewerker of oud-medewerker betrokken was bij de overval. Het is de tweede keer in korte tijd dat criminelen de Mexicaanse mijnindustrie raken. In februari gijzelde een drugskartel enkele medewerkers van een mijn voor losgeld.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 De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Beest en Waardenburg, 5 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Roedevaarensveen en knoppen 10 kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A9 ook maar richting Amstelveen voor Badhoeven Dorp 9... Op de A12 van, Den Haag, van Utrecht naar Den Haag, voor Bodegraven 6 kilometer. Dan staan de kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Kleinpolderplein en Overschiestaat, 2 kilometer file, 1 rijstrook is dicht. A27 Almere richting Utrecht, voor Utrecht Noord 10. Op de N44 Den Haag richting Wassenaar, voor Wassenaar 3 kilometer. N201 Hilversum richting Uithoren voor de aansluiting met de A2-3 en 209 richting Rotterdam... tussen Rotterdam-Hilligersberg en de aansluiting met de A13, 2 kilometer... en op de N211, hoek van Holland, richting Den Haag... tussen Quinshul en Wateringseveld, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs...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 Het feit dat ik hem graag mocht en, en Mabel man vond, merk ik toch dat bij inwerken. iemand die dan zo je ontvalt. Je mist dat Letterlijk na jullie uitzending. Ja. Dat ik dacht, en nu moet hij naar huis en niks meer doen. Ja. Ja, omdat hij zo'n pijn had. Ja, ik. Uh, vanaf dat moment eigenlijk. Ja, hebben wij geen <kwijnt> contact meer kunnen hebben. Mm -hmm. ja. ja, alleen af en toe telefonisch. Maar dat merkte ik wel bij inwerken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 heeft dat heel goed kunnen zien in de cijfers. Blijkt ook dat de cijfers minder negatief zijn dan we uh -huh. verwacht hadden. Het heeft met name daarmee te maken. Betekent dus dat een aantal ambtenaren zich helemaal ongans hebben gerend. Dat kan ik ook merken, hè. Afgelopen periode, omdat ze behoorlijk wat op hun bord kregen. Met minder uh -huh. menskracht. En uh, dat was ook de achtergrond, om voorlopig nog niet te beginnen... aan het uh, Watertorenplein... Want het vraagt altijd afdelijke capaciteit. Ja, ja. Ja, en ook, al, ook al laat je het extern doen. Externe projectleider. Ja. Ja. Je hebt altijd... Maar uh, het, het, het, het smeulde heel lang in Zandvoort. Ja. Het smulde al vanaf 2005. Mm -hmm. En er zijn actiegroepen voor. Actiegroep tegen. Gooi dat ding om. Maak er wat moois van. En al die tijd is er van alles gebeurd. Totdat ja. uw voorganger een, uh, een architect aan, uh, aan de gang heeft gezet. Mm -hmm.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 Nou, dat... ik, ik, ik weet dat uh, bij het project wat nu voor zou kunnen komen te liggen, mm -hmm. uh, een aantal woningen eromheen gebouwd worden. Maar het gaat mij even om die, om die toren. Ah, oké. Okay. Dus dat, uh, daar heb je niet te maken met uh, sociale woningbouw, dat heb je gewoon met, met, met. De grond is niet eens van ons. Nee. nee. Dus in die zin is het niet direct <kuggen> niet. onze verantwoordelijkheid. Nee. Want niet toch... wegneemt dat. Uh, de eigenaren van de toren best wel zien... dat je een verbinding kunt maken naar het plein. Ja. Ja. En het mooiste is natuurlijk... ja, dat vind ik dan, maar het is niet aan mij alleen... om dat architectonisch de omge... bij elkaar te, een beetje te laten kloppen. Ja, nou, er is een moeten... nieuw plan ontwikkeld ja. door uh, dus Raymond de, de Biase. Biase dus, en ja. er komen nog meer van die... Uh, dat niks. heeft hij gepresenteerd, hè? heb ik begrepen. Hè? Hij dat heeft het vind... niet gepresenteerd. Oh, dat dacht ik. Nee, hij heeft, heeft het keurig eerst aan mij verteld. Oké. Okay. En vervolgens in de krant gezet. Ja.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 Wat dit betreft echt ambitieus. En uh, ik ben met allerlei ideeën bezig. en daar kan ik nog even niks over zeggen. Nou, maar goed. Over drie maanden wel. Het, ja, okay. het, het plan wat uh, toen de tijd gepresenteerd werd. daar gingen alle houhijzers op en hakken in zand. Ja. Want wat het, eigenlijk, het idee was. dat je het hele plein vol plant met, ja. uh, met hoge fles ja. Dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, die ja, nee, naam nou wil ik ook niet nee, nee, meer. Nee, nee, nee. <laughs> het, is nee. Nee. Het, het heet Badhuisplein, net ja. is ja. zo heet ook. Het is toch een onderdeel, hè? Eigenlijk, heet, heet, een onderdeel van eigenlijk het. heet het Strandweg. Strandweg, ja eigenlijk ja. wel, ja. Dus die, die verwarringen, ja. zoals Watertorenplein en zo. Goed, <laughs> dat er staat bij... Uh, het nou ben, als je <laughs> euh, aan een ideetje 17 toe bent... 19. Dan, 19 al, oké, okay, kom dan met een okay. goede naam. zal ik doen. He, voor dit hele gebied. In, uh, op... in je ja. projectenlijstje staan dus drie projecten... waarvan de twee even afgeschoten worden. En nou blijft het over metropool boulevard. Ja. Wat behelst dat project? De hele boulevard? Of oh, nee. het gedeelte wat nu in stukken geknipt is? Nou, in principe is momenteel voor dit jaar... is 50.000 euro, 40.000 of 50.000 euro geraamd. Nou, voor de, voor de het het boulevard. Voor en het opknappen. Nou voor het opknappen. Nou, en dat is okay. minimaal. ja. Nee.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 He, dat de raad echt ja. gewoon afgebogen kan kijken... van wat vinden we nou echt belangrijk, waar besteden we het geld aan? Ja, ja, Want van, daar gaat het in. Ja, het het om, om. Ja, ja, daar vandaar gaat het om, vandaar mijn ja. uh, twijfels hoe we daarmee mee verder moeten. Ja, okay. Ik heb hier in, het, in die hele lijst die ik net voorgelezen heb... Ja. heb ik iets uh, dik gemaakt en dat gaat over parkeerbeleid. Okay. Nou is dat een hangijzer van hier overmorgen Zandvoort? Ja. Ik heb als een wethouder horen zeggen van raad, het is jullie probleem...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 Nee, dat moet, nee, nee, moet echt goed uitgezocht worden van wat betekent het in termen van geld. Want die opdracht krijg je dan van de Raad. Nou, het schijnt 125.000 euro uh, op, ja, op scheelt... te brengen in de winter. Ik... Nee, ik denk dat dat nog wel iets anders, iets genuanceerder ligt. Nou, is het omdat... Uh, je komt er zelf bij, want ik wilde niet naar die boulevard. Maar omdat we het nou toch even over die boulevardparkeer hebben. Ja. Uh, in Noordwijk. Ja. Daar was parkeer op de boulevard retendeur.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 een oorzaak van is. En, uh, wij zijn als Zandvoort niet de enige hoor, die zich zorgen maken... Ik denk maken dat er over... zijn meer gemeentes zijn. Veel meer. Kust, ja. En iedereen heeft de worsteling. En je hoort verhalen van... Joh, het maakt niet uit of het parkeren goedkoper wordt tot verhalen. Het maakt heel veel uit. Ja? Het ja, de... is een uh, worsteling voor veel uh, kustgemeenten. Want er is toch ook wel overleg met andere gemeentes... over ja, de problemen. Ja, zeker. Het is niet... Ja. Uh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 Sorry? Dat ja? was een goed idee, 16. Goed, ja, maar ben, jij komt allemaal met goede <laughs> ideeën. Maar uh, de entree van Zandvoort, en ja, uh, ja. ook deze begin je weer zelf. Ja, wat voor drie we Je weet, beperkt. <laughs> ik, weet, ik weet ook waar je woont. Ja. Um, ja. Dan dus vind ik daar tien dode kerstbomen in een, in een krat. Ja, verschrikkelijk. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, verschrikkelijk. Verder zeg ik er niks over. <laughs> maar ja, um, de entree van Zandvoort, uh, als je het kerkplein, uh, of, of het uh, Stationsplein opkomt moet je al weten waar je naartoe moet. Op, op, op zich ziet dat, het, vind ik, niet slecht uit. Het is een prachtig die, uh, is een mooi gebouw. Uh, het is een mooi plein. Mooi plein. Het ja. plein. gaat natuurlijk om het, om het verlengde. Ja. Bijvoorbeeld, ik wil naar het strand. Nou, een botje is strand is niet zo moeilijk te maken. Maar dan kom je dus op een plein, waar ook over nagedacht is. En dan moet je naar het strand. Ja. Wat zou je daar uh, graag willen zien staan? Staan? Ja, je kan het ook leegvegen. Het plein. Oh, op die manier. Ja.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 Ja, daar is ook discussie over, maar die, die laten we. Maar even, ja. de, de die staan in, in meerdere dorpen. En dat ziet er fantastisch uit. Want die woord. wordt gewoon ja. door die bloemen richting je herkent, het centrum. Het het ja. waar, hè? Ja, dus een... En het mooiste zou zijn als de voetgangersportjes dan ook onder die baskets hangen. Ja, dat je gewoon... Ja, maar... je meteen al Daar kan, kan ik een flauwe opmerking over maken. Wie gaat ze neerhangen, maar dat ga ik niet zeggen. Hoezo? Uh, nou, ik zie heel veel dingen komen en verdwijnen in Zandvoort. En dat ja. wordt door een bedrijf gedaan wat... Uh,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 Figure out my love Where do I go?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 Ook politiek gezien. En dat okay. krijg ik. Ja. 80% krijg ik niet te zien, want nee. dat loopt gewoon. Ja. Dan gaan daar daar we daar binnenkort nog maar eens over okay. uh, praten... als er van alles weer gebeurd onderdaad. is. En zo. Ja. Uh, vorige week was ik bij de start van de, uh, de wielerwedstrijd op het strand. En toen zei ik tegen de burgemeester... kom je nog vanmiddag... Uh, nee, hij zegt ik moet weg, ik moet naar Nieuwegein... En, ik denk, hé, ah, hey, dit, nee. dit, dit is nieuws. Nijkerk. Nijkerk. Nijkerk. En uh, hij zegt, ja, ja, ja, ik moet een, een, een, een medaille uitreiken. <laughs> dus ik denk, dit is hem. Het is toch wel een zandvoerder hè? En dan verwacht je dat hij die naam erin komt. Maar nee, nee. hij hield het voor zich. En inmiddels is Dirk van de Spek uh, aangeschoven ridder. Um, welke orde heb je gekregen, precies? De ridder in de orde van Maraien. Oké, okay, ridder in de orde van Maraien. Ja. ja, daar is nog... Heb je, heel... je niet eerder zitten? Nee, oh, schuif hem even door. Dat ik kan, kan maar, ook. Hoor, ik wil wel weten. Nee, ik ja?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 Uit heel veel naar huis. En ik kon bijna een werd van vreugde op de snelweg maken. Oh, ja. Er wordt mij zomaar een tijdschrift aangeboden. En, uh, voor één uh, prachtige gulden. Oh, een symbolisch ja. ja, ja, ja, Het was, ja. tijdschrift was verliesgevend. En uh, Het zat in een zeer moeilijke tijd. Er werd uh, niet goed uh, gewerkt. Dus uh, er zat een enorme uitdaging in. En ik nam, uh, maar ik was vrijgezel. Dus ik nam een enorm risico. Een hoop geld afgebonden. Maar de eerste prachtige daad die Elsevier deed... was het openstaande abonnementsgeld aan mij overmaken. Wow. So. En dat was 500.000. So. <laughs> ja. oh, en, nou en tot dat moment stond ik uh, uh, rood bij de post-giro. Was dat vroeger, hè? Ja. Bij Elletje. Ja, ja, ja. Ja. ja. Dus, dus je uh, je de, de post-giro die belde mij van er is een fout gemaakt. Ja. Ik moet nee, laat staan, dat is abonnementsgeld. En ik ben meteen naar Amsterdam verhuisd. Hartje Amsterdam. En daar ben ik... Ontzettend aan de weg gaan timmen met, uh, met fotografie. Je doet dat als, als redacteur. Ja. Um, je zit al ruim in die wereld, natuurlijk. Ga je dan zoeken naar allerlei fotografen. Ja. En, en, en weer, kijk je dan plaatjes of, of denk je van nou, nou, dat is... we, nog, we hebben natuurlijk geen internet. Hè, in nee. Het was echt gewoon fotografen die zich aanmelden, fotografen waarvan je hoorde. Dan ging je er naartoe. Uh, ik had op die school voor de journalistiek journalisten opgeleid, maar uh, advies gegeven... om uh, niet te gaan schrijven, maar te gaan fotograferen. En daar is er, bijvoorbeeld Erwin Olaf... Oh, ja. heeft, uh, een van mijn belangrijkste ontdekkingen dan. En dat is een, een gigantisch succes. Maar veel meer van dat soort mensen. En ja, zo werkt dat vanzelf... op een gegeven moment komt het aanbod niet meer aan. En bent u nee. zelf ook fotograaf? N nou, van, van hobby, hè.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 En verder loopt iedereen nu met een telefoon in zijn zak die kan fotograferen. Ja. En go goed, goed fotograferen. Ja. Maar je ziet gelukkig ook dat aan de andere kant weer de mensen toch de gewone camera's er hand nemen. Want het is wel een. Ja, het, het wordt wel slechter daar. Hè. Er zijn allemaal pietjes ja. die gemaakt worden. En ik zie het ook aan mijn kinderen. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in een mooi beeld. Nee. Als we maar een beeld hebben, ja. waar? Ja. Maar ze fotograferen ook echt alles. Ook hun huiswerk ja. en in schema's. Ja, en... Mooi, ja. Ze schrijven niet meer op, nee, nee, nee. niets meer. Helemaal oh. niets meer. Je ja. ziet... Uh, dat is inderdaad opvallend. Mensen weer met grotere camera's lopen. Ja. Gelukkig maar. Maar aan de andere kant... Uh, is er, een paar jaar geleden was er een, een fotobetstrijd in zandvoort En er wint iemand met een... Uh, met een, ja, is... uh, een telefoonkamer. Ja, ja, ja. Ligt dat dan aan het beeld of aan de keuze? Nee, hoor, die... dat is dan een toeval. Is dat een toeval? Dat is een toeval, ja. Je kan... Ik heb op mijn telefoon bijvoorbeeld twee herten hier in het dorp gefotografeerd. Bij mijn buren in de tuin. Nou, dat is een kunstwerk. Ja, leuk. Als ik dat <laughs> in het telefoon, dit... ze staan naast oh. elkaar geposeerd. Hè, de... Ja. Maar met een telefoontje. Ja. ja. Dan ben je blij dat je dat bij je hebt. Ja. Want ik ga niet dat met, met, met die enorme kaart is, is, is, is die kwaliteit uh, uh, voor zo'n blad, is dat dan een heel groot verschil? Want dan wil je een wat grotere foto nee, maken. Het, wordt, het, wordt, het, het, het verschil wordt steeds minder. We, kunnen, we hebben zelfs laatste keer op het kuffer een, een, een, een, een telefoonfoto geplaatst. Ja? Want, die techniek. Ja, die zijn, die, die, die, daar zitten ook al zoveel pixels in. Ja. Dus je, je kan het opblazen. Tot, tot zo, tot, ja, tot heel de, formaat. Ligt het dan aan, aan, aan, aan, aan de, de missie maar zeggen, van de fotograaf? van ik wil nu die herten fotograferen in een bepaalde stelling. En dat moeten ze zelf verzinnen. Want ja. ze doen er niet aan op, op mijn Ligt het dan daar dat je echt op zoek gaat als fotograaf... waar een dadelijk een mooie foto van hebben? Ja. ja. Maar dan ben je ook echt uh, als vrije tijds- of beroepsfotograaf bezig. En die mensen met een telefoon in de zak die fotograferen wat ze toevallig ja. tegen. Ja, een rapport en een. Uh, ja, een, alles, een, erom. alles. Alles gaat er zo. Alles, dat is echt niet te geloven. Ik zit vaak naar mijn, mijn zoons te kijken. Waarom moet je dat niet opschrijven? Nee, nou, hup, klik. Dat is toch niet ja. te geloven? Hè? En, nou, ik ga het Heel overnemen. Hè? Dus, ja. Uh, ja. Ja. Maar maar... Ik moest laatst het telefoonnummer van een restaurant onthouden. Ik kom voor de deur. Voilà. Ik nee, ga niet het niet omschrijven. Heel makkelijk. Je wordt nog makkelijk ook. ja. Nou, uh, mevrouw ik wil graag een foto van. De, oh. Ik heb zo'n ding bij me. Ik zal straks een foto van je maken. En dan uh, kan je die publiceren op uh, de foto. He? Ja. Ja, ik krijg al meteen een, een bewerkte foto van een standwoord. Toegestuurd dat ik als een ridder op een paard zit. Ah, dat <laughs> ja, vandaar in het paard. Ja. Die monteert alles. Ja, nou, maar het is ja. best bijzonder op Nou, zeker. Nou, dat, dat, zeker. het verbaast me. Ik, ik, ik ben nog steeds een beetje van het padje af hoor. Dus, ja. uh, bord... Want ik zit daar in Nijkerk. Dat is, uh, dat is uh, bijna 100 kilometer hier vandaan op een beurs. En ik was, ja. ik was doodmoe. <laughs> en ik wilde eigenlijk naar huis. Dus om kwart voor. Ik had al smiddags gedreigd. Ik ga even in mijn auto een tukje doen. Ja. Ik wist van niets hè.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 Maar nog niks in de gaten. Ja, wel iets. En wat doen die hier? Nou, ze bieden mij een borrel aan voor 100 jaar Focus. Dat zouden we vorig, zouden we vorig jaar daar al gedaan hebben. Daar ging die door. En uh, ja, toen hoorde ik geweest dat uh, burgemeester Meijer ook uh, daar stond. Ja, toen voelde ik natuurlijk uh, de Nastigheid wel hangen. Maar dat het meteen een ridder werd, dat dat ook met mijn buitenlandse werk. Ja, maar ik heb ook veel voor de fotografie in het buitenland gedaan. En dat kennelijk heeft dat. Uh,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 Camera van het jaar. Ja, dat is nou ja. uitgegroeid tot een gigantische organisatie van 50 tijdschriften, elektronica, audio, video, noem maar op. Dat is helemaal, helemaal ja, je uit. ziet het vaak op tv om een potje. Ja? Europese camera van het jaar. Daar ben ik de grondlegger van. Ja.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 Vanaf mijn 30ste jaar hebben ze mij gevraagd om, om uh, mee te jureren. Voor jureren. Want er komen dus 20, 30, 40.000 foto's binnen. Ja, er zitten ook verschrikkelijke wrakken en ongelukken nee. in de Dus dat wil je niet als dat geen journalistieke impact heeft. Onthoofd is wat <coughs> anders nu. Mm -hmm. Dus wij moesten als voorjury dus van de 50.000 tot de .000, 20 .000. Oh, <coughs> Van 20.000. In drie dagen oh. zaten En alles nog met. Gewoon foto, een handschoen aan. In, uit, in. Dat ging dus echt zo. Oh, en dan, ja. en dan een hele middag die ja's kijken. En nu is dat helemaal niet. Het is allemaal vitaal, anders. Het ja, ja. Dus dat dat scheelt ook dat heel veel tijd. Dus ik zit nu nog steeds in, uh, in de Raad van Advies. Oké. Okay. Ja. Maar het is een beetje uit ze. Er zitten te veel belangrijke mensen in. Dus het is... we hebben nu gezegd, nou daar moeten we meestal op. <laughs> ja nou, Er melden zich te veel uh, mensen De Shell-directeuren zouden zich aan... en uh, dan uh, schiet het zijn doel voorbij. Die doen het echt om... interessant, hè? Uh, ja. Het gaat door, het niet om, om de, om de foto. Nee, het, het, het, het, uh, uh, het gaat niet meer om het, om het, om het beeld. Het waar? gaat om van, ik zie mij nou zit in een commissie. Ja. Ja. Ja, ja, ja, dat ja. Dat ja, dat is niet... Dan schiet je je doel voorbij. Ja. Ja. Nou. Heeft Focus nog uh, <laughs> bijzondere projecten? Binnenkort... Nou, ik moet even wat vertellen. Ik heb het dus vier jaar geleden verkocht aan het Hardevs uitgeefbedrijf. Mm -hmm. Ik dacht, Focus, die redt het alleen niet meer. Mm -hmm. En ik was ook een beetje moe, hoor. En ik, mm -hmm. ja. en, uh, ik dacht, nou, uh, bij het Haardhebse, bij het HUB, komt het ja. in goede handen. En uh, ik blijf aanhouden. En die zijn failliet gegaan. HUB-uitgevers, ja. ja. Ja, om ja. ja. een verschrikkelijk manier. Mismanagement. Ik mag ik het niet zeggen, maar... Maar ik was dus nog steeds aandeelhouder, alleen de curator kreeg de rest van die aandelen en die gaf hij niet terug. Dus die heb mm -hmm. ik nu net teruggekocht. Oké. Okay. Oh. In uh, september oh. ik heb ik mijn pand in Haarlem verkocht. Aandelen teruggekocht. Dus ik ben weer 100% eigenaar en uh, 100% aan de arbeid. <laughs> Oké. Okay. Oh. En dus is weer met mijn personeel, waar uh, ja, ja, fantastisch personeel. Ja. Nou, eerst, en het tijdschrift ligt gewoon keurig in. De ja, okay. nou, eerst, ja, ja, ja. eerst was je in rusten en nu ben je weer... Uh, ja, ja, ja. Op, uh, ja, mijn broer zet ook, nou, ja. is eigenlijk ook een broer die op zijn 66 een onbaan vindt. Ja, precies. Ja. Dat is heel bijzonder. <laughs> nou, het, het was niet echt fijn, maar ik, vind, ik ben er nu vier maanden mee bezig. En uh, ik merk ik gewoon dat ook het ik het erg leuk vind. Alleen mijn vrouw is gaan werken... We hebben een hond genomen, dus er zijn wat dingen... Ik ben ook op de 66. Zo gaat dat. In de planning moet dus van alles gebeuren bij meneer Van der Spek. Uh, gezien de tijd moeten wij uh, ermee stoppen... want om 12 uur gaat het weer verder. En meneer Van der Spek, ontzettend bedankt dat het u was. Uh, mensen weten nu een beetje wat focus is en hoe het gegaan is. Dank ja. u wel. En uh, mag ik alle mensen van de vragen om vooral naar de Bruna te gaan... en de focus te komen? Uh, <laughs> nou, dat mag.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 En uh, 7 april is uh, Cinema Nostalgie er weer met de film Michiel de Ruiter. Dat is echt een hele bijzondere uh, film. Een oh, ja. uh, ja, bijzondere ja, film. Ja. Uh, Tot zover. Het ritme van CFN via de kabel op 104.5.